Bij Slam. Kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waag de gok van je leven. Maandagochtend een nieuwe ronde. Mix Marathon. Jarno van der Wielen. Ja hoor, daar gaan we weer een uur lang. Alles wat jij maar wil. We gaan samen de USB-stick vullen van de DJ Mix Marathon Request. Kom maar door. Alles mag. Alles mag. Alles mag. Dus kom maar door. Wat is er nou die banger die je wil horen om een paar minuten over 12 of vrijdagmiddag? De eerste is vandaag voor Ricardo. Goedemiddag slim. Ik heb een toppertje voor de Mix Marathon Request. Of een met miles away. Dankjewel. Gaat erin komen. Dankjewel. Lekker hoog. Dit uur tussen 12 en 1 bepaal jij de playlist. Dus kom maar door. Wat is die lekkere lunchbeuker die je wil horen via de app van Slam? Niks mag dan request met In de Boot. Onze eigen Florian in de mix. I south door No one else around The shimmer takes my eye I lift my head Blinded by the sky It's late and I'm awake Staring at the wall Open up my window It flows out the door. No one else around. The shimmer takes my eye. I lift my head, blinded by the sky. jij kan verzinnen, want jij bepaalt dit uur de playlist in Mixmarathon Request. Het leukste uurtje van de vrijdag. Natuurlijk tijdens de Slam Mixmarathon. Ik ga naar Niels. Niels, goedemiddag. Hi, goedemiddag. Jij ja, houdt totaal niet van Nederlandstalige muziek, maar toch vraag je een Nederlandstalig nummer aan. Ja, het is gewoon. Uh, kijk, het origineel. Ja, mijn moeder is er zelf heel erg fan van. Vooral ja. van Nederlandse muziek. En uh, mijn schoonmoeder trouwens ook. Maar. Uh... Ja, ik hoorde deze mix volgens mij voor het eerst een paar weken geleden bij jullie ook tijdens zo'n request toen dacht ik, ja, deze is ook wel lekker. Ja, nee, uh, absoluut. En het mag ook weer, hè? Ja, precies. Uh, hij is vrijgesproken. Nou, uh, zeg het maar. Welke wil je horen? Nou, uh, DJ Hofnaar met uh, Marco B. Marco B, daar gaan we. Hé, hey, Niels, een fijn weekend. hetzelfde. Hoi, hoi. Doei, doei. van je weekends. dat je dit uur in de sportschool staat. Het is zo'n lekker tempo om op te pompen. het Marathon Request. En jij bepaalt de playlist. Dus kom maar door. Wat is je favoriete lunchbeuker via de app van Slam? Hey, ga naar onze beste loodgieter van de dag. Thomas. Thomas, goedemiddag. Hey, nee. Heb jij nog uh, leuke plannen op, uh, op het programma staan voor het weekend? Uh, ik ga morgen weer op date. Ga je morgen op date? Ja. Oh, en wordt dat de eerste date of... Nee, dit wordt onze uh, vijfde. Oh, de vijfde date. Oké, okay, dan ben je al een beetje aan het ja. uh, lonken naar verkeering, of niet? Ja, is een beetje wel. Ja, zijn er nog dingen waar je over twijfelt? Nee, nou, ja, eigenlijk niet. Oh, nou kijk nee, eens. ik had eigenlijk wel gepland om maar uh, morgen ook te beginnen. Kijk eens aan. En heb je al een beetje een uh, goede approach gevonden... dat je denkt van zo ga ik dat doen? Nee, nee, ik heb echt geen flauw idee. Oké, oké. Een beetje improviseren. Een beetje improviseren, dan komt het uh, vanzelf goed. Hey, uh, nou, veel plezier daarmee. Ik weet zeker, dat gaat helemaal goed komen. En uh, wat lekker dat we hier pre-party mogen zijn. Want uh, welke track wil je horen in de mix? Uh, Stokkel van Lisa Korker. Oh, dat is ook zo'n mooie dame trouwens, hè? Je kan nog switchen. Ja. <laughs> uh, ik denk niet dat ze het lijkt zo vinden. <laughs> <laughs> Heel goed, we gaan het erin gooien. Thomas, succes morgen. Ja, top, dankjewel. Maar goed, we gaan ons best doen. Waar ga je naartoe dit weekend? Laat het weten via de app van Slam. Zelf ga ik vanavond naar de vrienden van Amstel. Oh, daar heb ik zoveel zin in, joh. Gewoon zuipen op kosten van de baas, heerlijk zeg. Met daar onder andere onze grote vrienden van Lucas en Steve in de mix. En ook onze allergrootste vriend hier bij Slam. Dan moet ik ook maar even de plaats van hem draaien, toch? Wat dacht je van I want you? wat oh, een dikke plaat, hoor, he. Oh, La Fuente in de mix tijdens mix Marathon Request. Daar gaan we. gevuld van onze grote vriend Florian Amerling. Ja, mijn naam is Jarno en dank, dank, dank voor al die verzoekjes die binnenkomen via de app van Slam. En mocht jouw verzoekje niet gedraaid zijn, we nemen het gewoon mee naar volgende week. Want dan is er gewoon weer een nieuwe Mix Marathon Request. Het is tijd voor de laatste voordat ik de populairste trek voor komende week bekend maak. De Grand Slam, de nieuwste, hoor je zometeen. Maar eerst. Het wordt meerdere keren gevraagd, kunnen we de tempo nog iets hoger gooien? Kunnen we nog iets harder even beuken? Dat kan zeker met Charlie Sparks. mm in your mouth. Lekst je vrienden en familie. Dat is even afsluiten, of niet? Laatste van dit uur was voor Charlie Sparks en welkom te London. Yeah. En daar wordt goed gereageerd op weer uh, de f van Slam door Ricardo, onder andere en Marco. Deze plaatjes draaien is lekker! En zo is dat. En natuurlijk vaste prik voor één uur voordat we zometeen naar Rehab gaan luisteren, een uur lang in de mix. Wat is de populairste track voor komende week? de Grand Slam? Hij heeft hem eerder gehad. Van een andere beuker in ons bestand. Gabri Ponte, hij heeft de populairste deze week te pakken. Samen met een andere vaak genoemde IDM-stem, Sam Harper. Samen hebben zij Words en is de populairste voor deze week.